Volgens het eh, ambtsbericht van de AIVD eh, kwam de man in een eh, onderzoek van de inlichtingendienst naar voren... als eh, iemand die betrokken zou zijn bij jihadistische netwerken... dat hij eh, naar Syrië zou willen reizen om zich aan te sluiten bij Al-Qaeda... en mogelijk in Irak of in het Palestijnse gebied een eh, aanslag wilde plegen. De verdachte is vandaag door de rechtercommissaris voor twee weken in bewaring gesteld. Acht Britse kranten moeten wegens smaad een schadevergoeding betalen... aan de huisbaas van een vermoorde landschapsarchitecte in Bristol. De tabloidbladen schreven in december en januari... meer dan 40 artikelen over de gepensioneerde schoolmeester. En daarin werd hij ten onrechte in verband gebracht... met de dood van zijn huurster. Volgens het Britse hoge rechtshof is hem daarmee groot leed aangedaan... en heeft hij recht op een substantieel bedrag. Zijn advocaat noemt de huisbaas het jongste slachtoffer van de heksenjacht... door bladen als de Sun en de Daily Mirror. Inmiddels heeft een Nederlandse ingenieur de moord op Johanna Yeats bekend. Hij woonde naast het slachtoffer. In oktober moet hij voor de rechtbank verschijnen. In Den Haag heeft de politie in verband met de vermissing van een meisje uit Groesbeek... drie mensen gearresteerd. Het gaat om mannen van 21 en 23 en een vrouw van 19. Mogelijk zijn het bekenden van het meisje... Vanwege de vermissing van de 14-jarige Vera de Vries werd aan het begin van de middag een Amber Alert aangegeven. Ze vertrok gistermiddag van huis om bij een vriendin te gaan logeren, maar kwam daar niet aan. De politie begon meteen een groot onderzoek en het spoor leidde naar Den Haag. De drie arrestanten worden ervan verdacht dat ze Vera aan het ouderlijk gezag hebben ontrokken. De politie denkt dat Vera de Vries nog ergens in de buurt van Den Haag is. De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar minder gegroeid dan waarop was gerekend. Economen hadden een groei van 1,8% verwacht, maar volgens cijfers van het ministerie van Handel was de toename maar 1,3%. Uit nieuwe berekeningen is verder gebleken dat de Amerikaanse economie ook in de voorgaande kwartalen veel minder sterk is gegroeid dan werd gedacht. Verder blijkt de recessie in Amerika in 2008 en 2009 nog dieper te zijn geweest dan werd aangenomen. In 2008 komt de economie met 3,5 en niet met 2,6 Zo blijkt uit de jaarlijkse herziening van de groeicijfers. En dan het weer, veel bewolking in het noorden, kans op een spatje regen. In het zuiden is er ook zon, temperatuur 17 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden van het land. AMB, verkeersinformatie. Het valt mee met de drukte vanmiddag op de Nederlandse wegen. Bij elkaar staat er 40 kilometer file. U moet uh, op dit moment vooral opletten ook op de A27 tussen Utrecht en Breda. Daar rijdt namelijk een scooterrijder uh, op de weg. Dat is uh, tussen Rijnsweerd en Houten, dus let u daar vooral op. Verder een lange file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... tussen Maastricht Airport en Maastricht 8 kilometer. Op de A8 van Amsterdam naar Zaandam, voorknopend Zaandam 2 kilometer... Kom door een aanrijding, er waren daar een tijdje twee rijstroken dicht... maar die zijn net weer opengegaan. En verder is het druk bij Arnhem op de A50 van Arnhem naar Ols... tussen Renkum en Knoopend Ewijk 10 kilometer. DA pakt weer flink uit deze week. Want voor alle zonproducten geldt 1 plus 1 gratis. Kom dus snel langs en pak dat voordeel.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 Het is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Hans Smit. En hey, dat ben ik. dan mag ik zeggen dat uh, u tot half vijf kunt luisteren dit programma op Radio 1. We hebben straks het journalistenpanel met uh, twee gasten: Arnold Karskens en uh, Peter van der Meers van de NRC. En Arnold is van de pers. Lijkt dat dat nog even bij zich? Wilt u reageren? Dat kan op uh, afro.nl, vrijdagmiddag live. Uh, Twitter ik dan ook: hashtag afro VML. Ja, straks dus het journalistenpanel. Maar eerst uh, hier aan tafel ook uh, politicoloog André Krouwel. We gaan het hebben over een uh, uitgelekte e-mail van een uh, pvda strategie De Telegraaf, die opende er vanmorgen mee. In die e-mail zou onder meer staan dat er uh, meer aandacht komt... voor de problemen van Allochtone jongeren. Een citaat uit de mail is uh, om, uh, om het stevig te verwoorden... we gaan niet terug naar de tijd van multiculti-thee drinken. Dan moet ik denken aan Job Cohen, Daar ging altijd over, over thee drinken. Vind je dat niet raar dat ze, op, op, dat ze het zo formuleren? Ja, en ik... Uh, dat komt ook dat jullie uh, je werk niet goed doen als journalisten. Want als je zou weten wat Jop oh, ja. Cohen echt gedaan heeft... dan heeft, was hij namelijk de staatssecretaris... die in het Paarse kabinet hele strenge wetgeving heeft gemaakt... op het gebied van immigratie. Maar dat vergeet altijd iedereen. Want inderdaad is uh, uh, Wilders erin geslaagd om Cohen neer te zetten... als de theedrinkende slapjanus... die iedereen maar binnenlaat in Nederland. Nou, dat heeft Jop Cohen... Het tegendeel heeft Jop Cohen gedaan. Die heeft heel strenge wetgeving gemaakt... onder druk van de VVD, toen de oude partij van meneer Wilders, overigens. Ik, ik denk dat het in de tijd dat hij burgemeester was... dat hij toen... Uh, de, de, thee drinken toen? Uh... Ja, uh, Jobco Cohen is inderdaad iemand van als je binnen bent, dan uh, hoor je erbij. Dat, uh, dat kan hij niet ontkennen. Dan ja. drinkt hij de thee mee ook. Ja, ja, ja. Nou ja, er is niks mis met, met thee natuurlijk. Goeie thee is. Ja. Uh, de, de PvdA wil, wil er niks over zeggen, maar hoe, nee. hoe groot is het belang van, van, van dit mailtje, van die partijstrategie? Nou, niet zo heel veel. Uh, Pieter Paul Slikker is gewoon een stratege. Hij gaat echt geen nota's zitten schrijven. Eigenlijk staat er in dat, uh, die e-mail precies hetzelfde... wat er in de nota stond in 2009, waar al die leden zo boos over werden. Die Bos toen verdedigde, he, die kreeg zo'n ruzie met Vogelaar. Kent u Vogelaar nog, van die Vogelaarwijken? Ja, ja. dat, zeg maar, dat werd dan gezien als de softe sector in de, in de Partij van de Arbeid. Bos was natuurlijk van de hardere lijn, en die kregen ruzie. Bos had een nota geschreven waarin hij een beetje harder wilde aanzetten... ook die problemen in die wijken benoemen. Dat wilde Vogelaar niet, want die was van die wijken. En die wilde daar leuke dingen doen in die wijken. En dat werd een ruzie. En daardoor is dat een beetje onder de mat geveegd. En nu, ja, nu proberen ze dat weer. He, er zijn gewoon twee stromingen in de Partij van de Arbeid. Eén, zeg maar, een beetje de GroenLinks-achtige uh, types. Die zeggen: ja, multicultureel is leuk. En dan ga je bij de Turk eten en gezellig. En dan drinken we allemaal wijn en, en op het terras. Ja, en er is natuurlijk een deel die woont in arme wijken En die ziet het daar misgaan. En die zegt: sorry, wij zijn de bierdrinkers van de Partij van de Arbeid. Wij willen dat het hier anders gaat. En die clash tussen de wijndrinkers en de bierdrinkers. in de Partij van de Arbeid is nog niet gestreden. En die komt nu weer boven. Het is, niet, het is niet de koerswijziging, het is gewoon de ene partij die even weer wat van zich gaat horen en dan komt vervolgens de andere kant weer. Nee, de Partij van de Arbeid wordt continu verweten dat ze geen koers hebben... Ja. dus dan kan er ook geen koerswijziging nou, ook dat is, zijn. Dat is, dat is toch wel een beetje... Dat is een beetje terecht. waar, ja. ja. Ze zijn op zoek naar een koers omdat namelijk de Partij van de Arbeid niet weet... wat ze met het immigratiebeleid moeten en integratiebeleid. Zij krijgen namelijk de schuld van wat de rechtse partijen in de jaren 60 en 70 gedaan hebben... toen de Partij van de Arbeid niet in de regering zat... zijn die mensen erin gehaald omdat ze goedkoop waren... Uh, en daar krijgt de Partij van de Arbeid nu de schuld van. En die weet niet zo goed wat ze daarmee moeten. Want hmm. die hebben uh, gezorgd dat ze ze ge, ja, gepemperd hebben. Hè. Dat wordt dan, dan verweten. Ja, toch heb je ze gepemperd heb je ze niet aangepakt en zo. En de Partij van de Arbeid is volkomen um, eigenlijk in de war... wat nou hun beleid op dat punt is. Als je ze zou moeten adviseren, wat zou je zeggen? Nou, ik zou uh, heel uh, duidelijk zijn... Uh, uh, en uh, de lijn die uitgezet is in die nota... Hè, dat was van, luister, het is heel duidelijk... als je bent, heb je aan de regels te houden. Het hoort bij de Partij van de Arbeid dat je ze emancipeert... via onderwijs en dergelijke. Dus het is, je moet sterke afstand nemen van dat beleid... wat er in de jaren tachtig was ontwikkeld van eigen taal en cultuur. Dat is onzin. Je moet mensen zorgen dat ze... Hè, dat heb je met de arbeidersklasse ook gedaan in de 19- en 20e eeuw. Dat was het PvdA-gedachtgoed... Leer die mensen taal, schrijven, rekenen en zorg dat ze zichzelf kunnen opstoten in de vaart en volkeren. Aha. En het is raar dat je dan bij een immigrantengroep zegt: nee, we gaan eigen taal en cultuur doen, want dan kan je zo lekker terug. Dat was de fout, dat moet je breed erkennen en onmiddellijk ook her herstellen. En het precies hetzelfde doen wat je met de oude arbeidersklasse en onderklasse gedaan hebt, namelijk emanciperen en optillen. Oh, Adolf Peter van der Meer, hoe kijken jullie hier tegenaan. Ik, ik vond vooral het tweede deel van die mail die de Telegraaf vanmorgen had interessant. Want ik deel, ik deel wat nu zojuist gezegd is, de Telegraaf. Is, is nogal gaan uh, um, benadrukken dat multiculti en cogent en, Cogen en Thee drinken. Ja. Het tweede deel ging over het feit dat uh, de P van de A er maar niet in slaagt om goede oppositie te voeren. En dat de SP en, de, en GroenLinks, uh, die, die kleinere partijen zijn, mm -hmm. dat die veel beter uit de verf komen in de oppositie dan de P van de A. En daarom is die mail ook gestuurd in de zin van: de jongens, we moeten voortdurend campagne voeren en we moeten een oppositiestem krijgen. En je moet vaststellen: het kabinet uh, Rutte zit er straks een jaar. Ja, in dat jaar is de P van de A er maar niet in geslaagd. Om, uh, ...om een oppositiepartij te worden. Ja, nou ja, ik, ik, ik denk dat het bewust gelekt is natuurlijk naar de Telegraaf. Want ze willen natuurlijk een deel van het lezerspubliek van de Telegraaf... Ja. ...terughalen naar de Partij van de Arbeid. En dat is voor een deel gelukt. Maar net wat je zegt, ze, ze weten nog niet waar ze precies aan toe zijn. En, en dat zal denk ik ook niet meer gebeuren. De, de, de, de politiek wordt gepolariseerd. Dus je, je gaat meer mensen naar de SP trekken en meer mensen naar rechts. Ik denk dat de Partij van de Arbeid gewoon zijn beste tijd heeft gehad. Ja, ze ja. kunnen maar niet. Ze kunnen niet één kant op geleund. Als ze zeggen, we gaan ze harder aanpakken, we gaan wild eens een beetje nadoen, dan raken ja. ze een deel van zeg maar, de GroenLinks-achterban kwijt. Die stapt dan ja. over. En als ze de andere kant op uh, gaan, uh, uh, namelijk meer GroenLinks, achter de Raak is ook een deel van de achterbank kwijt. Dus, uh, dus de Partij van de Arbeid zit een beetje vast. En uh, ja, elke beweging is gevaarlijk. Oh, ja. Ja. Wat Arnold zegt in feite: van, van die partij heeft de langste tijd gehad. Die, die, uh... Nou, dat, dat, dat, zou ik niet, dat zou ik niet hard zeggen. Want uh, de sociaal-democratie, de christendemocratie en het liberalisme bestaan al eeuwenlang in, uh, in Europa. En veranderen gewoon van karakter. Maar die, dat krijg je niet zomaar weg. Daar zit een. Uh, denk ik een veel te grotere... Nee, uh, dat dat te schuift naar de, de SP toe, die, sociaal -democratie, die echte oude sociaal-democratie. Ja, maar de SP is ook enorm veranderd. Die, is, die was heel erg lenistisch, marxistisch, maoïstisch. Ja, nou, die zijn heel, heel sociaal-democratisch ja, ja, geworden. Ja, dus, het is gewoon een twee, er zijn er gewoon twee nu in Nederland die een beetje sociaal-democratisch zijn. Dat is eigenlijk wat je daar ziet. Er wordt ook wel eens gezegd van de SP en de PvdA kunnen niet zo goed fuseren. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, nou ja, het zou voor de Partij van de Arbeid wel gunstig zijn... want dan hebben ze de vakbond weer terug. Ja. <laughs> maar eh, ik denk dat de SP dat niet doet natuurlijk. Die kan veel vrijer iets spreken. Die heeft nog nooit van regeringsverantwoordelijkheid gedragen. De Partij van de Arbeid wel. Dus die kun je van alles verwijten wat ze fout gedaan hebben. Ja. Dat kunnen we de SP niet. Die staan aan de kant en die kunnen zeggen... ja, we, hebben, uh, we doen het allemaal goed. Ja, <laughs> die twitterden van... Uh, met zo'n oppositie heb je geen vrienden meer nodig. Ja, ja hij, uh, Wilders moet ophouden met vrienden en vijanden de hele tijd spreken. Wilders moet op de inhoud maar eens gaan zitten... en uh, heel duidelijk vertellen wat hij nou precies wil. Ja, goed. Nou, dat, dat, dat zegt Adolf. hij wel, dat zegt hij wel. Hij zei, ik moet twitteren... met deze regering heb je geen vrienden meer nodig. Niet met deze oppositie. Hart je hebt voor. altijd vrienden nodig en in een de democratie heb je alleen maar vrienden. Je hebt opponenten die je misschien niet aan de macht wilt hebben... maar het zijn allemaal je vrienden in een de democratie. Hebben wij geen vijanden. Dat is allemaal heel correct gedacht, hoor. dus uh, zo werkt het in de politiek. Je, je moet je toch afzetten, want anders val je niet op? Je moet je afzetten, maar je hoeft mensen niet als vijand weg te zetten. En als mensen die gevaarlijk zijn en de taal te gebruiken... dat we bedreigd worden, ze moeten verdedigen, dat hoort in een democratie niet. En dat moet geen enkele partij doen. Dat moet links niet doen door Wilders de mond proberen te snoeren. En dat moet rechts niet doen door te doen alsof ons land uh, bijna te gronden gaat... Aan een, aan een partij die heel hard aan de stabiliteit van Nederland... heeft meegewerkt aan de economische, uh, uh, zeg maar de economische groei van Nederland. Ja. Het is absurd om dat te zeggen en Iedereen moet daarmee ophouden links en rechts. Over het idee dat het bewust gelekt zou zijn, denk je dat Ja, niet? dat is niet ja. ondenkbaar. Hm. Um, laten we hopen dat de Partij van de nog een beetje strategie in zich heeft. Goed, nou, laten we het even hier laten. Straks praat ik verder met Arnold Kaskerts en Peter van de Meers... in het journalistenpanel. Eerst even muziek, het laatste nummer van Ape Not Mice, en dat heet Singing in the Sun. Dank jullie wel. De CD, eten, Every Steen tells a story. Uh, we gaan verder met het journalistenpanel met Peter van der Meers, hoofdredacteur van NRC Handelsblad en uh, journalist voor het dagblad De Pers, Arnold Karskens. Ja, het alles overheersende nieuws was natuurlijk wat er vorige week in, uh, in Noorwegen is gebeurd. Uh, en, en neem ik aan dat het jullie ook deze hele week heeft bezighouden, Arnold? Um... Nou ja, ik heb nog wel andere dingen. Ja? Wat er in Afghanistan gebeurt, vind ik vrij ernstig natuurlijk. Heb je vanmorgen nog uh, in de pers ook over gepraat? Ja, nou, de, de implosie van de, van de regering Kassai... al, al zijn, zijn konuiten die worden uh, weggeblazen. En zelfs in Oeriskan, wat, wat Nederland heeft verlaten... ik ken toevallig die pek heel erg goed daarin koud. En die aanval, die, die vond plaats... nou, nog geen kilometer van de, van de belangrijkste militaire buitenlandse basis... Dus zo brutaal zijn die Taliban. die ja. kunnen daar gewoon nog een strijd voeren. Dus ja, nou, je, je ziet... Nou, ik heb veel van die mensen gekend natuurlijk, ook, ook zijn broer eh, Ahmed Wadi. De belangrijkste man van, van, van Zuid-Afghanistan, Kunduz. Wat natuurlijk ook zwaar getroffen is. Over een half jaar blijft er helemaal niks over. Ja. En je ziet dat het vaak niet wordt op, opgevuld door die want Dat heeft ook alles, alles te maken met het feit dat de buitenlanders zich terugtrekken. De Amerikanen zijn deze maand ook begonnen. Hè. Tot 2014 hebben ze de tijd. Iedereen kiest voor het ontzekeren. Hè? Nou... Geen Aan plek. plek dat mag ja, natuurlijk. Geen plek lijkt meer veilig, schreef je vanmorgen. Nee, nee dat, dat is het. En, en je zal zien dat het op een gegeven moment gewoon een sneeuwbal effect heeft. Die bal die wordt steeds groter en gaat ook steeds harder dat misschien over een jaar uh, de Taliban het al bijna concreet voor het zeggen heeft... dat kan zij ook uh, eieren voor zich heeft. Daar zijn kiest. we weer terug bij af. Dan zijn we weer terug bij af. En dan wel het probleem dat we daar natuurlijk dan nog wat uh, 500 Nederlandse militairen... en een politieagenten hebben Nou ja, en die zullen de klappen misschien wel op kunnen vangen. Hmm. Want iedereen kiest dan toch voor, voor de nou, ja, toekomstige winnaar. Lopen ze dan extra gevaar bedoel je? Ja, absoluut. Ja, ja. Je ziet, dat zag je ook in Kunduz natuurlijk, dat ze al zo goed kunnen penetreren... Tot, tot, tot, tot de broer van van Kassai aan toe. Ja. Ja, dat betekent ja. dus dat, dat, dat zo'n zo recrutenkamp... Hè, waar mensen natuurlijk net zijn binnengelopen, natuurlijk een ideaal oefenterrein is voor die Taliban... om, om een paar van die zelfmoordterroristen naartoe ja. te sturen. Peter, Peter Vermeers? Ja, dat kan ik maar delen. Opmerkelijk is in elk geval dat de tactiek ook veranderd is... en dat de tactiek veranderd is in de zin dat het veel verfijnder geworden is. Het is minder bermbommen, minder zelfmoordterroristen... maar gerichte uitschakelingen van inderdaad iedereen rond. Karzai, die burgemeester, zijn broer. En zo zie je dat die tactiek van een ruwe algemene tactiek... echt een verfijnde tactiek wordt. En dat duidt alleen maar op het feit dat ze meer en meer macht krijgen. Ja. André Kraul, je bent even op, aan tafel blijven zitten overgezet. Als ineens een derde sterksteem... Erbij horen, dan weten we waar die vandaan komt. Ja, ja. Nee, maar die zelfmoordterroristen terroristen daar wordt nog steeds gebruik van gemaakt. Hoor. Ja, ik weet het. Ja. Ja. Ja, bedoel, en, en, maar het is wel een andere tactiek. Dat is nou, het, het, het, kijk eens wat ze vroeger hadden: waren, waren natuurlijk slecht afgestelde AK-47 en een stormlopen ja. op een stelling hm. en waarbij dan tienduizenden Taliban-strijders omkwamen en die ging dan regelrecht naar de hemel. Daar zijn ze van afgestapt. Ja. Nou, ja, en, ja, ja. en ook die Bermbom, de helft van alle buitenlandse militairen komen om. Tot ja, ja. ja. Maar de militairen wel. Maar rond Karzai is het inderdaad nu heel gericht aan het worden. Rond hem zijn ze zijn maatjes allemaal weg aan het maaien. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Ma maar verder was het toch, denk ik, ook voor bij de NRC het ja. nieuws uit Noorwegen. Ja, Het was ja. heel erg het nieuws uit wat, Noorwegen. Wat me nou zo moeilijk lijkt, is dat, in hoeverre je de denkbeelden van, van, van die, die, die, die, die gek, die ik, Als je het in de krant zet, dan publiceer je het en dan verspreid je het in feite. Hoe ja, ga je ja, daarmee om? Ja, maar dat is iets wat we. Dat, dat is even houd, of die vraag is even oud als de pers ja. oud is. Van, het is niet omdat je die denkbeelden in de krant zet dat je die uh, onderschrijft. Eh, eh, onderschrijft. Mm -hmm. We hadden zelfs lezers die protesteerden. omwille van het feit dat we een goed stuk hadden over hoe makkelijk het is om het soort bom te maken uh, dat hij uh, gemaakt heeft. Uh, nu, dat recept is zo te vinden op het, uh, op het internet. En zelfs dan nog, dan hebben we een aantal zaken eruit gehaald. We hebben wel in ingrediënten uh, laten opsommen door onze wetenschapsredactie... maar niet de verhouding van die ingrediënten. Dus we gaan daar op een voorzichtige manier mee om. Maar het is natuurlijk zo dat uh, het, uh, het al te gek zou zijn... Om, om niet over de zaak te schrijven... omdat je de denkbeelden van, uh, van Breivik uh, op die manier zou uh, verspreiden. Net dat is onze taak om daar uh, om daar uh, context aan te geven aan ja. analyse en, en, en commentaar. Ja. Ja. André Kouwold, hoe vind jij de berichtgeving over wat er in Noorwegen is gebeurd? Ja. Dat is niet uh, nou ja, ik vind het altijd heel interessant dat het natuurlijk gaat over... De, hè, dat je ziet dat de actie van zo'n ene persoon zo erg het nieuws gaat domineren... omdat dat heel erg grijper is en heel erg begrijpbaar is. Maar er is een heel structureel probleem, bijvoorbeeld de hongersnood in Afrika... die daar helemaal ondersneeuwt. Dat vind ik heel interessant in de berichtgeving... dat je dan hè, die balans zo enorm ja, ziet maar, doorslaan. Ja, wordt erop gezegd. We hebben bijvoorbeeld in de krant van vandaag... hebben we nu vier pagina's over Afrika. Uh, de, er wordt altijd heel op geroepen. Ja, maar ja, zijn er wel uh, 60, 70 mensen gedood uh, door, ja. een, door een, uh, een, een, een, een, een gek zoals uh, jij zegt. Ik weet niet of hij zo gek is. Nee, ik ook niet. Uh, en, en, en, dus, en aan de andere kant, denk ik met name in kranten... en of het dan de pers is of NRC en ook andere kranten... Mm -hmm. dan zijn we toch ook, deze week hebben we stukken over Libië gehad... over Afghanistan, over uh, de hoorn van Afrika. Dus zo ondergesneeuwd geraakt het nee, toch allemaal. Ja, ik ben eigenlijk niet zo gelukkig geweest... met die berichtgeving over Noorwegen. Want dat wordt dan, die man wordt afgeschetst als een of andere extremist... een lone wolf en dergelijke. En als oh. je dat wat, wat breder ziet, wat internationaal, wat ik dan doe... Dan zie je op een gegeven moment dat bij een heterogene samenleving... wat Noorwegen ook een beetje wordt... dat er eigenlijk geen verschil is tussen wat er in Noorwegen gebeurt... of wat er in voormalig Joegoslavië gebeurt... of wat er in Nederlanden gebeurt of wat er in, in Pakistan gebeurt. Op het moment dat je verschillende... Religies, verschillende bevolkingsgroepen uh, bij elkaar stopt... dan heb je altijd excessen. Dus wat er in Noorwegen gebeurt, is verschrikkelijk. Maar wij maken gewoon onderdelen van, van de wereld gebeuren... waar het overal is, snap je? Dus wij moeten ook niet denken van dat het een extremist is aan de rechterhoek. Nee, want je, als je naar Rwanda gaat, dan speelt die politiek heel niet mee. Ja, ja. Het is gewoon het feit dat je verschillende mensen bij elkaar stopt... en dat escaleert op een gegeven moment altijd. Okay, hij, is, hij is overigens niet zo gek als je... je moet maar eens dat stuk lezen wat hij geschreven heeft. Het is vrij coherent en vrij doordacht. Mm. Het is vrij intelligent ja, ik denk dat het neem ik terug. Ja. En uh, je ziet ook overal in Europa... dat alle rechtse politici uh, in, uh, in Scandinavië... maar ook namen in Italië... hebben hem gewoon gesteund. Die zijn dan wel door de partijen zo, ges geschoffeerd. Maar uh, gewoon de mainstream partijen in, in Italië... Hebben hem, zijn gewoon figuren die hem steunen. In en, hoe zit dat in, en hoe zit dat in Nederland? Want uh, De PVV bijvoorbeeld. Oh, dat is heel snel het debat geworden en terecht vind ik dat dat heel snel het debat geworden is van in welke mate dat de ideeën die de PVV verspreidt, al dan niet een, een omgeving creëren waarbinnen dergelijke, dergelijke mensen aan het werk zijn. Ik vind dat heel duidelijk is dat dat dat het antwoord daarop ja is. Is, is uh, Geert Wilders verantwoordelijk voor wat er in uh, Oslo gebeurd is? Natuurlijk niet. Uh, helpen mensen als Geert Wilders maar Philippe de Winter, uh, Le Pen uh, noem ze maar op... helpen die een sfeer uh, creëren en omstandigheden creëren... waarin uh, dergelijke mensen aan dergelijke dingen denken? Ja, natuurlijk. Dit is, dit is vanzelfsprekend. Niet, niet. En ik vind daarom de, de oproep uh, op een bepaald moment van, uh, van iemand als Cohen die we daar juist nog noemden, uh, aan Geert Wilders om te zeggen... ja, maar je hebt wel iets uit te leggen... Hmm dat ik heel terecht en Wilders reageert bijvoorbeeld vanmiddag op, op die zaak... over de P van de A weer al met een tweet. Ja. Wilders heeft enkel drie, vier tweets over dat, uh, die, die vreselijke... Jullie noemde het schreeuw, hè? He? Vijf Alineas heeft ja. hij en, en heeft dan een, ja. een persberichtje van Vijf Alineas geschreven. En op het moment dat wij vragen... Van, ja, maar kunnen we interviewen of, of kunnen we Marten ja. Bosma interviewen... Ja. Of kunnen we, nee, dan kruipen ze achter hun, hun hoge uh, wallen weg. Hallo, Kaskens. Ja, ja, ik sprak Hero Brinkman toevallig uh, afgelopen week nog... in Middenbeemster, waar hij woont en waar ik ook vandaan kwam... Dan confronteer ik me ook mee. En wat hij zei, en daar zit ook weer wat in. Ja, als er op een gegeven moment van God wordt vermoord... dan, dan roepen we GroenLinks ook niet op het maatje. Dan gaan we ook niet wijzen van jullie zitten erachter en dergelijke. En, en, en ja, ik, ik ben zelf... Van... Sorry, sorry. No, dat, is niet, dat is niet helemaal waar. waar. Ik, sta, van ik van zat die avond in de vermoordelijk... uitzending bij, bij, ja. uh, op de televisie. Daar was Matt Herben en daar was de leider toen Roosmul. Ja, en er werd gewoon gezegd... Ja. Luister, de kogel komt van links. Ik ga niet bij jou aan tafel zetten. Ik heb toen gezegd tegen lui, geef elkaar een hand. Laat zien op televisie dat in een partijen gewoon met elkaar in gesprek blijven. Dat wilde ze niet. Het is, het is niet juist wat u nu nou, dus ja, nee, u ha, ha, Dat zegt Brinkman nee. tegen mij. nee. Ja. nee. Ja, Historie is nee, net, onjuist. Net, net toen Van Gogh vermoord is, en... werd iedereen die, die moslim was, werd, werd in de zaak betrokken. En nu was Geert Wilders een van de allergisten om te roepen, ja, Maar kijk, kijk niet naar, naar mij. En het is inderdaad een heel ingewikkeld debat, zowel toen ja. bij Van Gogh als nu. Maar zomaar zeggen van, ja, er is geen enkel verband. Nee, dat is te gemakkelijk. Zo gemakkelijk ook... ga je niet weg. Je moet het tenminste komen uitleggen. Wilders ja, weet... generaliseert ook heel makkelijk, als, als een moslim iets doet, dat alle moslims, dat heel islam dat is. Dus het is heel raar om, om dat verwijt te maken. Kijk, en je, inderdaad, hij is niet verantwoordelijk voor de daad... maar hij werkt mee aan een klimaat. Maar wat zou hij nu concreet moeten doen? Dat interview voor NSC-Handelsblad? Debat. Uh... Nee, Wilders moet uit die schuld komen. Hij mm. moet het debat aangaan. Hij moet duidelijk maken als hij zegt, Breivik, dat ben ik niet... laat hem dan opschrijven, vertellen op televisie... wat, hij, wat hem dan onderscheidt van Breivik. Wat maakt jou dan anders? En we weten dat hij niet een trekker heeft overgehaald. Maar wat maakt hem dan in de kern anders? Ja, ja, maar... Waarom, hij moet uitleggen, waarom ik denk dat het een bondgenoot is? Waarom brijf ik dat Wilders een bondgenoot is? Dat moet Wilders duidelijk maken. Hey, nou, hey, mag ik ja. nog even iets zeggen? Want ik, ik wil me dan toch op een gegeven moment een klein beetje kunnen verdedigen. Ik heb me altijd een hekel aan op een gegeven moment het wijzen naar elkaar. Als, ik, ik kom heel vaak in islamitische landen. Nou, je weet zelf wat op een gegeven moment islamieten onder elkaar doen. Hè? Taliban en dergelijke. En ik kom heel vaak zeer fundamentalistische moslims tegen... En die ga ik ook niet verwijten. Van, hey, Laden is ook een moslim, dus, dus jij bent medeverantwoordelijk. Ja. Zo, zo werkt het gewoon niet. Kijk eens, Wilders heeft nooit opgeroepen tot geweld. En, en zo er zijn heel veel fundamentalistische moslims. Die roepen ook niet op tot geweld. En dan kun je niet op een gegeven moment hun verwijten wat een ander fout doet. Nee, maar misschien heeft hij wel de toon in ieder geval gezet. Nee, dat nee zo Zover wil ik helemaal niet gaan. Op een gegeven moment zou je dan nou helemaal niks kunnen, kunnen zeggen. Want als iemand anders uit, uh, uh, uh, hetzelfde beweert en dan iemand doodschiet... dan dan je... Van... Maar heel mooi is dat er een van de, van, de, van de belangrijkste gebeurtenissen... van de jongste jaren op dat vlak nu plaatsvindt... en dat meneer Wilders in drie of vier tweets zich ervan afmaakt. Ja, dat is een strategie. Dus dat, dat, dat, dat, ja, is, dat is een is strategie, strategie want anders daar... wordt hij ermee geassocieerd. Ja, nee, dat is ja, wel Nee, slim. maar dat, dat, dat is net te nee, makkelijk. Nee, nee. In een, in nee, nee, in jij jij een... verwijt hem dat hij er iets mee te maken heeft. Hij zegt, voor dus waarom zou ik hem moeten verdedigen? Nee, nee dan moet hij, wel, hij moet wel in het debat gaan. Natuurlijk moet hij in het debat gaan. Dat is net te gemakkelijk. En zo mogen we hem niet laten wegkomen door te zeggen van, ik zend tweets... en ik zend een tweet over de opening van de Telegraaf vandaag... die, die, die in vergelijking met wat er in Noorwegen gebeurd is... totaal onbenullig is. Daar is meneer Wilders op dit moment mee bezig. En hij weigert in het debat te gaan... waarover er een, in heel Europa een maatschappelijk debat bezig is. Dat, dat doet een politicus die verantwoordelijkheid draagt in de samenleving. Dat doet hij. Hij gedraagt zich op die manier. Hoe moeten andere partijen overigens reageren, vinden jullie? Of moeten die dit nou, even af, uh, afwachten? Alle, alle partijen moeten inhoudelijk een debat aangaan. Uh, aan want uh, kijk, het is heel duidelijk dat het immigratie-integratie-debat... met name ook, uh, zeg maar, islam en de vermeende islamisering van Europa... dat is blijkbaar iets wat heel veel mensen voelen. Want overal in Europa komen dat soort partijen op... Mm -hmm. en winnen verkiezingen op verkiezing heel veel stemmen. Dan kun je niet als traditionele partij van de macht, hè, die vroeger 90% van de zetels halen, nu nog maar 53% of 56%, je kunt niet zeggen we doen lekker onze ogen dicht. Die moeten ook nadenken waarom vinden zoveel mensen dat Wilders daar een probleem constateert wat wij allemaal voelen. Die moeten daarover nadenken wat dan de oplossingen daarvoor zijn. Dan moet Wilders natuurlijk wel met z'n debat gaan, die kan zich niet achter tweets ja. verschuilen, maar die, die partijen zelf moeten ook dat debat aangaan en... Uh, en ja, als er dan zo'n debat en zo'n partij ontstaat... dan inderdaad is het weer wel belachelijk dat ze, dat ze een verscheurde partij. Nee, de, de, die traditionele partijen zijn diep en niet verscheurd. De VVD is diep en niet verscheurd. Kijk maar, want Wilders komt eruit voort. Mm. Het CDA is diep verscheurd over wat Islam is. En de Partij van Arbeid hebben het net over gehad. Al die grote partijen zijn, hebben een schisma in zichzelf nu. Ja, in die zin vond ik de oproep van Malmström, de Zweedse eurocommissaris... naar alle partijen om, om zich daarover te beraden, vond ik heel goed. En jammer genoeg is die oproep eigenlijk tot nu toe relatief weinig gevolgd. Mm. Ja, heel groot in ik heb het idee dat er heel lang over gediscussieerd wordt. Ja. Dat, dat, dat het uiteindelijk toch niks brengt. We moeten het hierbij laten. Dus dan blijkt wel dat het je nergens brengt Behalve dan naar het nieuws van half vijf. Hartelijk dank Peter van den Meers, Arnold Karskens en ook nog andere Krauwel voor het deelnemen aan dit debat. wel. We gaan eventjes over naar Jeroen de Jager die presenteert straks het Radio 1 -journaal. Jeroen, wat gaan jullie doen? Ja, zometeen aandacht voor, de, voor Noorwegen. Precies een week na de aanslagen. De vlaggen die hangen daar half stok. Herdenkingen en de eerste doden die zijn begraven. En uh, correspondent Rob Soutberg, die was bij de persconferentie van Mariano Rajoy. Waarschijnlijk de nieuwe premier van Spanje. Nu daar vervroegde verkiezingen zijn aangekondigd. Oké, okay, dankjewel. Dat alles na half vijf. Uh, volgende week is er weer AVRO vrijdagmiddag live. Dan met Jan Mom weer, die is terug van vakantie. En morgen is de AVRO terug op Radio 1 met opium. Tussen half drie en half vijf. Ik wens u een fijn weekend. En vergeet niet te luisteren naar de radiokartoon van Matt Wijn. AVRO. De, de tand des tijds. Een radiotekening. De Europese Unie is bang dat de aanslagen in Oslo worden nageaapt. Nou het dat vorige week in Noorwegen, zijn de veiligheidsdiensten bij ons op hun hoede voor copycats. Maar dan blijft het gevaar nog altijd bestaan van wat heet de Lone Wolves. Let op, uw buurman kan gek zijn. Een vrijgezel monster. Screen alle World of WorldCraft Gamers met een kwaad lichtje in de ogen op rode adertjes. Visiteer alle wapenvergunninghouders op geïnjecteerd dum-dum kruid water wordt alle alles iets anders zo, kijkers, op een poef van kunstwest. Pfft. Top alle rancuneuze Limburgers met waterperoxide karasitspruikjes en Churchill buikjes in een carnavals nu af. En alle andere molenvrijwetselaars uit vuurende schenen in een finexwijk. Leen alle politieke roergangers die zich niet ruiterlijk distancieren van de rondvoekerende Takia paradoja Het beest zit in u. Pfft.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 Wat er met haar is gebeurd is nog niet duidelijk. De politie gaf in verband met haar vermissing aan het begin van de middag een Amber Alert af... en later werd bekend dat in Den Haag drie mensen in verband met haar verdwijning zijn aangehouden. Het zijn mannen van 21 en 23 en een vrouw van 19. Waar ze precies van worden verdacht is nog niet bekend. De Poolse minister van Defensie is opgestapt. Nu vaststaat dat Poolse piloten fouten hebben gemaakt bij de vliegramp van vorig jaar. De piloten waren veel te onervaren... Het Poolse regeringsvliegtuig crashte in april vorig jaar... onderweg naar een herdenking in de Russische plaats Katyn. In totaal kwamen 96 mensen om het leven... onder wie de Poolse president Lech Kaczynski. Acht Britse kranten moeten wegens smaad en schadevergoeding betalen... aan de huisbaas van een vermoorde landschapsarchitecte in Bristol. De tabloidbladen schreef in december en januari meer dan 40 artikelen... over de gepensioneerde schoolmeester... waarin werd gesuggereerd dat hij zijn huurster had vermoord. Zijn advocaat noemt de huisbaas het jongste slachtoffer van de heksenjacht... door bladen als de Sun en de Daily Mirror. Een Nederlandse buurman van het slachtoffer heeft de moord inmiddels bekend. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staat ruim 30 kilometer file. Het is vooral rond Arnhem en Maastricht langzaam rijden vanmiddag. Bij Maastricht op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... tussen Maastricht Airport en Maastricht 7 kilometer... Op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom zijn bij de Heinenoordtunnel twee rijstroken dicht. Er staat daar een te hoge vrachtwagen. Het levert drie kilometer file op. Op de A50 arnhem os tussen Renkum en Knoopend Ewijk 8 kilometer. En op de A73 van Venlo naar Nijmegen file van vijf kilometer tussen Kuik en nijmegen dukenburg Er is er een aanhanger geschaard en daardoor is bij Dukenburg de linker rijstrook dicht.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 Macro Mega Mania Sony LCD TV, 40 inch, 399 euro. Het NOS Radio 1-journaal met Jeroen De Jager. Goedemiddag. De vlaggen die hangen halfstok stok vandaag in Noorwegen. Precies een week na de aanslagen begraven de Nooren de eerste twee doden. En is Anders Breivik voor de tweede keer door de politie verhoord. En de hooibroei die steekt zijn kop op, oppassen geblazen dus voor de boeren. En in Spanje heeft premier Zapatero vervroegde verkiezingen aangekondigd. Het is economisch zwaar weer en de vraag is... wat de sociaaldemocraten te winnen hebben bij verkiezingen. Noorwegen staat vandaag, een week na de aanslag- en moordpartij... door Anders Breivik, in het teken van herdenken. Zojuist is een herdenkingsdienst in een moskee geëindigd. Daar was onder andere premier Stoltenberg bij aanwezig. Eerder op de dag was er een herdenkingsbijeenkomst in Oslo... van de Arbeiderspartij. Hey.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 Herdenkingen dus vandaag in Noorwegen. Correspondent Dirk Evers, uh, precies een week geleden rond half vier op deze vrijdagmiddag was de bomaanslag in Oslo en later het bloedbad uh, op het eiland. Vandaag dus die herdenkingen, gebeurt dat op allerlei verschillende plekken? Ja, dat gebeurt in heel het land, dus overal zijn de uh, vlaggen half stok, maar natuurlijk uh, het meest in uh... In Oslo zelf, waar we net gehoord hebben hoe de arbeiderspartij haar uh, viering hield. Ja, de rozen werden omhoog gehouden omdat men besloten heeft niet in de handen te klappen. Een heel speciale zaak is ook dat de speciale accijns op rozen. Die is deze week, uh, heeft uh, Noorwegen gezegd, geen accijns op rozen. Dus daar heeft de Noorse overheid eventjes een uitzondering gemaakt. Dat was indrukwekkend om te zien, hè? hoe in die zalen inderdaad al die mensen die rozen omhoog hielden. Ja, en premier Stoltenberg zei... we laten ons niet tot stilzwijgen schieten. Dat was wat één jongere zei. Dat was wat later door meerdere jongen werd herhaald. En dat herhaal ik. Noorwegen is nooit zo uh, trots geweest. Uh, zei ook op die viering een moslim die was uitgenodigd. Uh, ik ben nooit zo trots geweest dat ik in Noorwegen woon, zei hij. En overal is die premier uh, Jens Stoltenberg uh, lijkt wel bij. Hoe vinden de Nooren eigenlijk dat hij deze crisis managt? Uh, ja... Bijna iedereen vindt dat hij het heel goed heeft gedaan. En uh, hij oogst ook succes, of zijn partij oogst succes in de peilingen. Uh, maar iedereen is het erover eens dat hij, dat hij eigenlijk uh, ja, toch wel een staatsman is. Zoals hij dit heeft uh, aangepakt. Al van in het prille begin verleden week toen nog niet duidelijk was wie achter de aanslag stond. Heeft hij gezegd, nee wij uh, houden ons hoofd koel. Cool. Eerst kijken, eerst alles op een rijtje zetten. En de mensen steunen die getroffen worden. En dat heeft hij vandaag ook uh, deze vele bloemen, heeft hij gezegd, die wij allemaal dragen... en die heel het land heeft neergelegd in, uh, heel, he, ja, in heel het land. Die zeggen, wij hebben Noorwegen teruggenomen. Herdenkingen dus vandaag, maar ook de eerste twee begrafenissen van uh, jongeren. Wie zijn er begraven? Ja, er was dus deze Bano Rashid. En daar was de minister van Buitenlandse Zaken. Die zei, ze zal een van de pionieren worden van onze arbeiderspartij. Zo zal, zullen we haar zien. Het kwam ook naar voren dat zij altijd blij was, uh, altijd opgewekt dat zij andere mensen kon inspireren. Ze was pas 18 jaar, dus een groot verlies voor de Arbeiderspartij. En daarom werd ook dat eiland aangevallen, omdat er zoveel pionieren waren. Dus in het hoofd van die Breivik was dat uh, de kroost van, uh, mm -hmm. van de toekomst. Ja, uh, iedere dag uh, worden er steeds om zes uur namen bekendgemaakt van mensen die uh, nog niet geïdentificeerd uh, zijn. Uh, vandaag om zes uur weer. Uh, volgens mij worden vandaag de laatste namen bekendgemaakt, hè? Ja, de politie heeft iedereen geïdentificeerd. Maar het is niet zeker of ze allemaal worden bekendgemaakt. Want de politie zei, we willen eerst contact hebben met alle nabestaanden, alle familieleden. En dat is ons of was hen om één uur nog niet gelukt. Dus als hen dat niet lukt als, uh, voor 18 uur, dan volgt er morgen ook nog een lijstje. Maar in elk geval, de politie heeft iedereen geïdentificeerd. En hoeveel namen waren nog niet bekend? Uh, ik... Ik denk, ik heb nu het precieze uh, cijfer niet in mijn hoofd... maar ongeveer de helft is, is al geïdentificeerd van de 86... of is al officieel bekendgemaakt. Dus er, komt nu, er zou dan nu een, hele, een heel groot aantal bekend worden. Van de 76 uh, bedoel je? Ja. ja. Um, tot zover uh, voor dit moment, Dirk Evers. We praten later met jou uh, over dat tweede verhoor... dat vandaag ook is uh, gehouden van uh, Anders Breivik. Dan naar Spanje. De Spanjaarden die gaan namelijk in november vervroegd naar de stembus. De Spaanse premier Zapatero maakte dat als volgt bekend: De elecciones generales se celebrarán volgende dia 20 de november. En voor dat, exerceren de facultad constitucional de convocarlas el día 26 de september. De publicación será el día 27, de acuerdo con el plazo previsto de los 55 dagen. Lalei. Lalei. dat is de wet volgens mij. Mijn Spaans is niet zo heel goed, maar het staat hier op papier. De verkiezingen zullen op 20 november worden gehouden... vier maanden eerder dan gepland. En daarom zal het parlement volgens de wet... Op 26 september moeten worden ontbonden. Uh, zegt Zapatero. Dus correspondent Rob Zoutberg in Madrid. Waarom heeft Zapatero dit besloten, eigenlijk, die vervroegde verkiezingen? Ja, perfect vertaald, Jeroen. Dank je. <laughs> ja, Zapatero die hield een. Uh, als je niet beter zou weten, als je niet beter zou kennen, een op het oog luchtige persconferentie waarin hij zei. Ja, de Spaanse economie zit in een lift. Dit is een goed moment. Daar moeten we nu gebruik van maken. Uh, 20 november is een veel betere datum uh, dan maart volgend jaar... om verkiezingen te houden in Spanje. Zodat de nieuwe regering, die per 1 januari 2012 dan echt zal aantreden... ook echt met een, met een schone leien met die economie in de lift uh, aan de gang uh, kan gaan. Althans, dat was zoals Zapatero het uitlegde. Ja, terwijl alle peilingen er juist op wijzen... dat de sociaaldemocraten uh, van Zapatero die verkiezingen gaan verliezen. Ja, dus je moet, je, je moet daar ook onmiddellijk... Uh, de ene is de officiële lezing... en de andere kant is natuurlijk de interpretatie die je eraan kan geven... waarom Zapatero dit vervroegd heeft. Uh, hij kon vanmorgen naar buiten komen met goed nieuws... want, zo zei hij, uh, de kwartaalcijfers rond de werkloosheid die zijn zo goed 76.000 76 mensen uh, uh, hebben weer werk gevonden. Nou, allemaal zachte goed nieuws. Maar dan moet je natuurlijk bij bedenken, Jeroen... Uh, uh, dat gebeurt altijd rond ja, deze tijd van het 600. jaar... Seizoens, heel veel seizoensarbeid. En dan zegt hij er natuurlijk ook niet bij dat de werkloosheid hier nog altijd 21% is. Echt krankzinnig een hoog aantal. En waar de Moody's natuurlijk ook weer vanmorgen de krediet Dat wil ik beoordelen. net vragen. Ja. Ja, wist hij dat toen al, dat Moody's uh, uh, juist vandaag zei, dat is dat ratingbureau... Hè? Ja. Uh, de kredi krediet kredietwaardigheid van Spanje die, die moet misschien wel eens omlaag? Nou, als je Zapatero naar Zapatero keek uh, vanmiddag uh, op die persconferentie, dan, dan had hij dat al geweten. Zapatero, ik ken hem natuurlijk al jaren hier uh, van persconferenties en van allerlei momenten. Het is een man die heel goed persconferenties geeft en heel goed op camera's is. Maar ja, hij zag er gewoon heel slecht uit vandaag. Bloed doorlopen ogen, echt met je rode, rode wangen. Hij zal het hebben geweten van Moody's. En Moody's die, ja, die zegt, we gaan nu toch opnieuw kijken naar die kredietwaardigheid credi ja. van Spanje. Gewoon echt slecht nieuws. Ja, en uh, dan even naar zijn uh, tegenstander, of de tegenstander althans van de opvolger van uh, Zapatero. Want Zapatero die zal zelf niet meedoen ja. in uh, deze verkiezingen. Jij, jij was op de persconferen persconferentie van uh, Partido Popular, de, de, ja. de waarschijnlijke winnaar hè, van, uh, van die vervroegde verkiezingen. Uh -huh. uh, hoe reageerden ze daar op die, uh, op die aankondiging van Zapatero? Nou ja, het was, een, het was een prachtige persconferentie. De, de, de Conservatieve partij de Populaar heeft natuurlijk heel lang gewacht op dit moment. Al maanden hebben ze het erover. Zapatero schrijft verkiezingen uit. Het kan zo niet langer. Je moet wat gaan doen. Je bewijst een dienst aan het land... Als je verkiezingen uitschrijft. En wat je ook zag de afgelopen weken. daar kreeg ze zelfs bijval van, van de, van de uh, regeringsgezinde pers hier. El Pais, die steunde ineens ook uh, die, die, die eis van rechts. van Zapatero, stap op. Je bewijst een dienst voor het land. Nou, de stemming op die persconferentie was dan ook. ja, was echt opperbest. Uh, de, de, de leider van die partij, Mariana Rajoy. die stond daar al echt als de nieuwe premier van Spanje. Hij zei: Ik ben er helemaal klaar voor. Mijn partij is er helemaal klaar voor. En we kregen na afloop kregen allemaal een handje ook van hem en een prettige vakantie toegewenst. Dus dan weten we hoe het afloopt op, op 20 november? Je zou denken. Ja, nou, dankjewel Rob Zoutberg. 20 november dus vervroegde verkiezingen in Spanje waarvan de uitslag enigszins vaststaat. In Almere is een man opgepakt die mogelijk betrokken is bij terrorisme. De Nationale Recherche pakte de 34-jarige man dinsdag al op in zijn eigen huis. Nu is dat nieuws pas uh, bekendgemaakt. Ge Wim de Bruin van het uh, Landelijk Parket, om wat voor man gaat het? Het gaat om een man van uh, 34 jaar, die oorspronkelijk afkomstig is uit uh, Irak. En via de asielprocedure in Nederland is uh, terechtgekomen een aantal jaren geleden. We hebben over hem uh, informatie gehad van de AIVD, de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst dat hij mogelijk betrokken zou zijn bij terrorisme. Dat heeft dinsdag geleid tot zijn aanhouding. En op wat voor manier zou hij volgens de IVD betrokken zijn? Volgens het Amtsbericht dat wij hebben gekregen... zou hij van plan zijn om, naar, geweest zijn om naar Syrië af te reizen... en zich daar aan te sluiten bij Al-Qaeda... en dan uh, mogelijk in Irak of in het Palestijnse gebied... een uh, aanslag hebben willen plegen. Is dat een logische gang naar Syrië om je aan te sluiten bij Al-Qaeda? Of ja, Dat wordt waarschijnlijk onderzocht nu? Nou ja, dat is inderdaad uh, precies datgene wat wordt uh, onderzocht uh, om te bekijken of dat, uh, de informatie uit het anvd ambtsbericht kan worden onderbouwd met, uh, met, uh, met bewijs. Of, uh, dat is natuurlijk ook altijd mogelijk, uh, dat uh, verder onderzoek laat zien uh, dat hij dat mogelijk niet van plan is geweest. En is um, alleen al het vermoeden dat er iemand wil afreizen naar Syrië voldoende, en zich daar wil aansluiten bij uh, Al-Qaeda, voldoende om hem hier te arresteren? Ja, dan, uh, dan moeten we eigenlijk terug naar het, uh, het uh, ams zoals uh, wij dat gekregen hebben van de AIVD. Dat bevat uh, voldoende concrete feiten en omstandigheden die het uh, mogelijk ook maakt uh, om hem als verdachte aan te merken en vervolgens aan te houden. Ja, en uh, zijn uh, hechtenissen is ook verlengd inmiddels, hè? begrijp ik, door de rechtercommissaris. Ja, want nadat die, hij uh, dinsdag is aangehouden is hij vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris en die heeft besloten dat hij twee weken langer vast moet zitten. En waarom komen jullie er nu pas mee naar buiten? We hebben willen wachten op die voorgeleiding bij de rechtercommissaris... en ook op zeg maar, de resultaten van het politieonderzoek na zijn, na zijn aanhouding. En dit leek ons een goed moment om dit nu bekend te maken. Nou, wanneer gaan we nou horen of dit echt een serieuze zaak is? Want uh, in heel veel van deze zaken blijkt dan achteraf toch dat de verdenking te gering is... om iemand uiteindelijk werkelijk te vervolgen. Er zijn inderdaad zaken die uiteindelijk niet hebben geleid tot een uh, strafproces... Uh, maar zaken die wel in onderzoek moesten worden genomen vanwege de ernst van de, van de verdenking, dat gold, of dat geldt ook in, uh, in deze zaak. Uh, waar en wanneer dat eindigt en met welk resultaat, dat laat zich op dit moment niet, uh, niet voorspellen. Maar uh, vanzelfsprekend zullen wij ook over de afloop te zijn tijd bericht doen. En dan meldt u zich weer hier in deze uitzending. Wim de Bruin van het uh, Landelijk Pakket. Straks, het is zomer, het moet van het land. En dan kan het weer gaan broeien en in de brand vliegen. Maar er wordt gecontroleerd. Bij de ANWB Helene Geest, hoe is het met het verkeer? Het uh, valt reuze mee met het verkeer. Er staat in totaal maar 40 kilometer. Er zijn een paar bijzonderheden op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom. Tussen Knopend Vaanplein en de Heinenoordtunnel drie kilometer file. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Een vrachtwagen heeft daar plafondplaten uit de tunnel gereden. Verder uh, op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Of eigenlijk van Venlo naar Nijmegen. Tussen Haps en nijmegen Dukenburg 8 kilometer. Daar is een aanhanger geschaard. De linkerrijstrook is dicht. En voorspellingen voor het weekend? Het weekend In Nederland uh, zal dat reuze meevallen. Maar in het buitenland wordt het wel erg druk uh, dit weekend. Want het is natuurlijk uh, nou ja, de zogenoemde zwarte zaterdag. In, met name in Frankrijk en uh, Duitsland wordt het erg druk. Oké, okay, dank. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Jeroen de Jager. Het is uh, bijna. Nou, tien voor half vijf, schat ik zo op deze digitale klok. Het is zomer, niet zo'n hele mooie weliswaar, maar toch. Er wordt volop gehooid op het platteland. Controleurs van Interpolis zijn daarom deze dagen drukdoende... op zo'n 5.000 boerenbedrijven te controleren... of er geen hooibroei ontstaat. Want vooral in de zomermaanden is het gevaar op brand in het hooi zeer groot. Trudy van Rijswijk zocht controleur Wim Engel op... die aan het werk is in Zevenhoven. Een echte ouderwetse hooiberg is dit. Met vier grote betonnen palen. Een dak erboven wat je kunt verschuiven. Het enige verschil is dat er balen in liggen. Niet van dat losse hooi. Ah, daar is hij. Wat zitten jullie daarboven te doen? Op mij te wachten? Word ik verondersteld. Ik ben niet met tweeën Nee. Niet honderd met z'n tweeën. Met één vrouw is altijd de honderd, zeggen ze. Zeg, kalm aan, hè. Hoe hoog is dit, jongens? Meter of vijf? Nee, ja meter of drie. Dat heeft wat om hier te zijn. Ja, ik zat met twee boeren in Hooiberg. Ja, jongens, jongens. Ja, natuurlijk. Jullie zijn allebei boer. Ja, ja, maar u woont hier en u bent aan het meten voor, ja, ja. voor de verzekeringsmaatschappij. Ja, ja. En dat doet u door dat enorme dit, dit, dit. stang daarin te steken. We gaan weer hoger. Ja. ja. Oeps. zag ik ja. weer tussen ja, wel twee. We maar we kijken waar hij loopt in zo'n ja. Hooiberg. Ja, ik ben geen ervaren hooiberg ja, maar, maar, kijk, maar je moet het allemaal leren. Ja, is waar. Ik, heb, ik heb dit werk ook nooit gedaan, tot een jaar of vier geleden. En toen ineens toen mocht ik meedoen. Ja? Nou ja, en dan... Uh, het heeft wel wat. Het heeft wel wat, ja. Ja, nou, ik hier eenmaal ben. <laughs> <laughs> maar goed, met dat ding prikt u in die hooiberg. En dan hebben we een uh, mooi uh, apparaatje hierover. En die geeft de temperatuur aan. 29,7. Ja, dat is 29,7. Ja. En dat is dus heel weinig. dat heeft deze veehouder keurig netjes bij elkaar gereden. En daar is Interpolis blij mee. Want... Als het hoeveel wordt, wordt het gevaarlijk? 50? Boven de 50 dan moeten we elke week terugkomen. Boven de 60 om de twee dagen. En als het uh, nou, nog oploopt, dan moeten we uh, op een gegeven moment uh, maatregelen getroffen worden. En gaat, uh, gaat, moet het weer, moet hooyer uit. Dus ja. in de buurt van de 80, 90 graden, dan uh, kom je in de buurt van Zellig om branding. En dan gaan we... Uh, ja. ja, en dan is het niks meer natuurlijk. Dat toch weer Wel, jammer, hè? Waarom doet u dat eigenlijk? U ligt nou lekker op die balen. Ik ga erbij zitten. Wauw, het ik netjes. Nog een beetje lekker. Luister nou even, waarom hebt u hem uitgenodigd? Het is alleen maar goed, denk ik. ik heb toch niet graag dat hij in de brand gaat. Nee, dat is waar. Want er gebeurt nog alles, hè? Ondanks dat uh, Interpol zagmee al uh, zo ruim 40 jaar dit werk doet en de 20 maar naar pad zijn gaan dan bij Interpolen Zagmea. Elk jaar nog zo'n vijf tot acht hooischelven in de fik. En hoe werkt dat dan precies wat je zou zeggen met dit weer, het regent alles, maar ach, wat kan er gebeuren? Ja, wij gaan gewoon de boeren langs. We hebben een, een lijst met klanten. En uh, in mijn geval zijn het er 150 ongeveer. En die moet ik gewoon allemaal afgaan het hele jaar. Of tenminste één keer per jaar. En uh, op die manier proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. En af vorig jaar hebben we er zo'n 28 kunnen voorkomen met elkaar. Dat is toch mooi. Want uh, hier rondomheen staan ook nog allemaal gebouwen. Als het in de fik gaat, ja. dan ja, wil ja. het wel. En je hebt natuurlijk nog wel boerderijen waar rieten de Kap op zitten. En moet je natuurlijk helemaal niet aan denken... dat er van dat dwervelende spul door de lucht heen gaat met een rood kleurtje. Nee, daar worden we niet blij van. Je, samenloop van omstandigheden door een te nat product? Wat onder te natte omstandigheden bij elkaar gebracht is. En dan gaat dat spul dat gaat warm worden. En een eiwitten en zo die op gaan lossen. Die dat een beetje op gaan fikken, op gaan stoken. En dan, dan gaat de temperatuur oplopen en dan ga je naar zelfontbranding Maar um, waarom doet u het nog zo? Dit, dit ken ik zelf. Ik heb zelf nog de kleine balenpers. Nou ja, en ik heb een hoop vrienden. Dus ik vinden het altijd mooi werk, hooibouw. Ja. En ik vind het, het heb wel wat. Het heb zeker wat. Ja. Dat is waar. En in een hooiberg liggen ook. Ja. En nu ik hier toch ben, ga ik dat doen. Ah. Hooibroei, een typisch Nederlands product. Ik heb het even opgezocht, want je zou denken: het is een nieuw woord. Maar het staat gewoon in de, in de dikke vandalen: hooi Gaan we naar het weer? Hooi Marco. Hoort dat echt bij dit weer? Uh, ja, ik ben geen boer. Ik, nee, daar moet ik eerlijk maar nat, zeggen: dat je hebt ik geen nat weer van, van nodig uh, Ja, nou ja, goed. De meeste boeren die weten heus wel dat ze niet moeten gaan hooien als het regent. En wat dat betreft hebben ze uh, een paar slechte uh, dagen, misschien wel weken achter de rug. Maar er zit wat dat betreft verbetering aan te komen. Er staat er nog gras op het land. Ik zou nog heel even wachten. En dan begin volgende week het mes erin. Ja, gaat het gebeuren? Nou ja, het wordt in ieder geval een stuk mooier weer. En uh, dat gaat eigenlijk na het week -einde pas gebeuren. Dus uh, tot en met het week -einde moeten we voorzichtig zijn. Ik bedoel, het is helemaal geen slecht weer hoor, maar een beetje bewolkt. Een beetje af en toe is een spatje regen, weinig zon. En temperaturen die misschien een beetje tegenvallen. Voor als je op het strand wil zitten. Uh, met alleen maar stilzitten, want als je gewoon gaat lopen is het natuurlijk prima. En en een ga beetje je, de tuin werken, ja, dat daarom. kan altijd vliegeren of ga je fietsen, allemaal uh, best te doen buiten, want het is zo goed als overal droog, alleen ja, de temperatuur valt wat tegen, maar na het weekend gaat het, uh, het roer om. Dat is goed nieuws, uh, maar ondertussen zijn mensen toch langzaam gedeprimeerd aan het raken en bemoeien zelfs Tweede Kamerleden zich met het weer en met vooral de weersvoorspellingen. Ook vandaag las ik een persbericht van de pretparken, die uh, roepen dat het weerbericht te veel randstadweer is, waardoor... Uh, die pretparken uh, bezoekers mislopen. Wat is dan de reactie van de weerman Marco Verhoef? Nou, het zal je niet verbazen als ik het daar niet helemaal mee eens ben. Kijk, het grote probleem is natuurlijk dat uh, iedereen wil heel graag voor zijn of haar locatie het weerbericht hebben. Alleen, uh, ja, daar heb je op een zender als Radio 1 bijvoorbeeld, of op het journaal, heb je daar gewoon de tijd niet voor om dat allemaal te belichten. En dan is het weerbericht dus inderdaad enigszins algemeen. Uh, voor buien bijvoorbeeld is nog een ander verhaal. Stel je voor, ik had eergisteren de verwachting gemaakt. Voor uh, Rotterdam blijft droog en Utrecht krijgt buien. Nou, dat is waarschijnlijk uitgekomen. Alleen had ik het omgekeerd gezegd, dat iedereen gezegd: "Ja, zowel voor Rotterdam was de verwachting fout ja, ja. als voor Utrecht was de verwachting fout." Terwijl het plaatje hetzelfde is. Er kan een bui vallen. En een bui kun je nooit uh, heel lang van tevoren aangeven: en daar gaat hij wel vallen en daar gaat hij dus niet Dus die vallen. pretparken die moeten gewoon op internet kijken en meer naar dat lokale wier ook uh, op zoek. Ja, ik bedoel, er zijn producten zat te vinden uh, ja. die eraan voldoen. En die inderdaad veel regionaler het weer belichten. En om daar nou een KNMI of, om, uh, he, of, of inderdaad een landelijk iets uh, uh, ja, van te betichten dat het niet regionaal genoeg is. Ja. Ja, soms kan het gewoon niet. En moet je zeggen ja, we willen het heel graag, maar het kan niet altijd. Maar de mensen laten zich er wel door leiden. Ja, ja, dat klopt inderdaad. Dat, en wat dat betreft moet je eigenlijk ook gewoon... Uh, ja, het weer, de weer is, is en blijft een verwachting. Hè? Het hoeft ja. niet uit te komen. Dus uh, daar moet je altijd rekening mee houden. En zeker als er gepraat wordt over buien... Nou ja, dan is er altijd een kans dat die bui bij de buurman valt en niet bij jou. Dus ja, ik, ik zou me daar niet te druk om maken. En vooral niet te snel zeggen... nou, ik ga het niet doen, want de weersverwachting is zo slecht. Uh, als de weersverwachting echt heel slecht is... kan het eigenlijk alleen maar meevallen. Iets minder serieus nemen dus dat, uh, dat weer, de weersvoorspelling. Ja, je zou het bij de mond van een weerman niet hoor, mogen horen. Eigenlijk, maar ja, misschien is dat wel het beste, ja. ja. Nou, in ieder geval, uh, dit neem ik wel heel serieus. Die weersvoorspelling voor volgende week. Namelijk, heel aardig weer. Ik zou, doen, ik zou het zeker doen, want ik ben zelf ook vrij. Marco Verhoef, goed weekend. Franse piloten, die moeten verplicht bijgeschoold worden. Dat is het advies van de Franse Ongevallenraad... die onderzoek deed naar de toedracht van een crash met een Airbus van Air France. Dat gebeurde in de zomer van 2009. Het vliegtuig was op weg van Rio de Janeiro naar Parijs toen het neerstortte in zee. Alle 228 inzittenden kwamen daarbij om het leven en de bemanning heeft fouten gemaakt. Blijkt dus uit onderzoek. Correspondent Ron Linker in Parijs. Wat ging er allemaal mis? En wat er gebeurde is dat het vliegtuig op grote hoogte ineens vaart verminderde. Dat gebeurde vrijwel automatisch omdat een snelheidsmeter aan de buitenkant van het toestel het niet goed deed. Nou, vervolgens hadden de piloten moeten ingrijpen en dat probeerden ze ook wel. Maar daarbij hebben ze een aantal fatale fouten gemaakt, blijkt uit dit onderzoek. Ten eerste sliep de gezagvoerder op dat moment. Dat is op zichzelf niet zo gek bij een transatlantische vlucht. Maar het kwam natuurlijk nu wel heel erg slecht uit. Want van de twee co lijkt degene die de minste vlieguren hadden... ...die de minste ervaring had de grootste fouten te hebben gemaakt. In plaats van de neus van het toestel naar beneden te duwen... Hè, ...waardoor het vliegtuig weer aan snelheid kan winnen... ...en de boel onder controle komt, trok hij de neus juist op toen nou, de gezagvoerder wakker gemaakt was, was het eigenlijk al te laat. En dus stortte dat toestel van 11 kilometer hoogte neer. En uh, ja, de passagiers kregen hier trouwens niets van te horen. De intercom bleef stil. En dat zijn allemaal fouten die dus formeel zijn vastgesteld door de Franse ongevallenraad. Fout op fout gemaakt dus. Ja, fout op fout. Hè. Het is uh, de derde keer dat er een uh, onderzoek naar deze ramp wordt vrijgegeven. Hè. De vorige gingen met name over de technische oorzaken van de vliegramp, dus uh, over die meetinstrumenten. Deze dus meer over de menselijke kant van de zaak. Hè. Hoe heeft de bemanning gereageerd op die crisis? Uh, het toestel is twee jaar geleden neergestort, maar er zijn altijd heel veel vraagtekens over gebleven. Hè. In de eerste instantie duurde het bijvoorbeeld wel heel erg lang voordat de wrakstukken gevonden werden. Vervolgens ook de zwarte Doos op de bodem van de Atlantische Oceaan, maar niemand begreep wat er precies was misgegaan. Langzaam maar zeker wordt dat beeld compleet, dus in zekere zin ook iets meer duidelijkheid over ja, wat toch de grootste vliegramp is geweest in de geschiedenis van Air France. En wat worden dan de gevolgen van uh, ja, toch zo'n vernietigend rapport? Ja, laat ik het maar oneerbiedig uh, noemen, uh, Jeroen. Het zwarte pieten is hier begonnen. Air France zegt dat de bemanning juist uiterst professioneel heeft opgetreden, maar dat de vlieginstrumenten ondeugelijk waren. Uh, fabrikant Airbus heeft dat toegegeven. Die snelheidsmeters die zijn inmiddels vervangen. Maar het feit blijft dat die ongevallenraad hoe dan ook duidelijk wijst op de tekortkomingen van de bemanning. En dus dringt die raad aan op verplichte bijscholing van alle Franse piloten, dat ze in deze situaties precies weten wat ze moeten doen. Nou, er zijn ook reacties binnengekomen van nabestaanden. En uh, eentje was wel veelzeggend die twijfelt aan de uitkomst. Hij zegt dat het misschien wel te gemakkelijk is om nu alle schuld op die uh, piloten te schuiven op de bemanning. Het begon allemaal, zegt hij, met de kapotte meetinstrumenten. En uh, ja, hoe dan ook dit rapport van de Ongevallenraad, dat wordt uiteindelijk overgedragen aan de Franse justitie. En die moet dan besluiten of men vervolging van Air France en of Airbus doorzet. Tegen beide bedrijven is in ieder geval wel formeel de aanklacht gesteld voor dood. Correspondent Ron Linker vanuit Parijs. Tot zover dit eerste half uur van het Radio 1 Journaal. We zijn er zometeen weer na vijf, nog tot half zeven. Tot zometeen. Vanavond BNN Today. Sorry Arie, maar waarom die dame met Amerikaans met een snik in de stem? Dat maakt het net iets te overdreven. Ja, dat lijkt zo inderdaad. Vanavond om half negen op Radio 1. Ik hobbel ook niet bij één partij rond. Politieke uh... hoer ben je eigenlijk. Ja, je <laughs> rondt overal. Luister en kijk mee op radio1.nl. zingen. <laughs> 3, 2... Radio 1. Het nieuws van alle kanten.